Was het beste dat ik vinden kon toen niemand wegging met het goud. Mijn hart is van het watste hout, maar het buigt nog als het moet. Maar niet te ver en rustig gaan, weet nog niet echt wat het doet. Dit is mijn hart, een houten hout. Een hout.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 Toen ik een origineel nog had, het gouden goud maar klein. Dit had ik heb verpas. Toen is de tweede moesten.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 When you said you felt so happy you could die Zfm ZFM ZFM ZFM uh. So there's no turning back